Met een doodskist liepen ze langs het gebouw van de VNG. De kist zal op het stadhuis van Den Haag aan burgemeester van Aartsen worden aangeboden. De gemeenteambtenaren voeren al een tijdactie. Vandaag hebben de parkeerwachters in Den Haag, Utrecht, Haarlem, Haarlemmermeer en Hoorn het werk neergelegd. De gemeente waarschuwen wel dat automobilisten er niet van uit kunnen gaan... dat ze overal gratis kunnen parkeren, omdat niet alle parkeerwachters staken. In Den Haag staken ook de straatvegers. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen nauwelijks de kans om te stemmen. Woongroepen en instellingen gooien stempassen meestal weg. Dat gebeurt soms in overleg met familie of curatoren, maar lang niet altijd. Dat stelt het blad Markant van de Vereniging Gehandicapte Zorg Nederland... na een rondgang langs 50 instellingen. Vorig jaar werd de mogelijkheid om te stemmen verruimd... voor mensen met een verstandelijke beperking. Sindsdien krijgen ook mensen die onder curatelen staan een stempas toegestuurd. Maar... Woongroepen weten nog niet hoe ze ermee moeten omgaan. Ze willen mensen met een verstandelijke beperking helpen bij het uitbrengen van een stem, maar dat is wettelijk verboden. De inrichting van het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in China is niet op tijd af. De tentoonstelling begint vrijdag in Shanghai, maar volgens de Nederlandse coördinator moeten een aantal kunstwerken nog worden geplaatst. Door de problemen met het Europese vliegverkeer zijn ze vertraagd. Ook zouden sommige spullen bij de beveiliging van het expoterrein stranden omdat de Chinese organisatie steeds de regels verandert. Het weer vrij zonnig. Vanmiddag meer sluierbewolking en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS. -journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het ZFM in 2010 al 20 jaar live!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 you don't come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 Voordat ik de microfoon weer teruggeef aan Herman. Er schiet mij ineens iets te binnen. Want ja. we hebben het even over boeken. Ik zag recentelijk op jouw website dat je ook iets doet met yoga. Ja. Met een boek. Kan je daar iets over vertellen? Wat dat precies inhoudt? Ja, ik heb een e-book ontwikkeld voor de Amerikaanse markt. Binnenkort wordt mijn website ook internationaal. Waardoor dat gedeelte dan zeg maar, op de Engelse site komt. Omdat het boek ook in het Engels geschreven is. En dat gaat over yoga...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 uh, mijn innerlijke rust genomen. En daardoor ook uh, zelfreflectie. En dat heeft me eigenlijk ook altijd er doorheen geholpen. Dus meditatie is gewoon um, ja, iets wat bij mij hoort. En daarom eigenlijk ja, wil alles... Uh, uh, ik, ik, mijn motto is wel... Ik, ik leer alleen de mensen iets wat ik zelf heb ervaren. Of wat ik zelf leef. Dus walk your talk en...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 Christel. Nou, dat is nu de wissel van de hoofdtelefoon. En nu is Christel weer in de Ja, oké. Okay. Als ik het Christel. even mag zeggen. Uh, vanuit een uh, professionele overvals, invalshoek. <laughs> ja. Nicole. Hoi, dag Hoi, wat leuk je te spreken. Ja, ik vind het altijd leuk om jou nog even op je laatste uitzendingen...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 Ja, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Dag, Nicole. Dag. Doei, okay. doei. Dag. Dag. Up the down! Come on! Oh! Oh! Oh! Oh! Everybody look around. But there's a reason to rejoice, you see. Everybody come out. Let's commence to sing in just my Everybody look up and do the hope that we've been waiting for Everybody is glad because the silent fear and dread is gone Freedom you see has got a heart hanging so joyful to Just look about, go to yourself to check it out The sun is shining just for us. Everybody wake up. Into the morning, into happiness. Hello Hello world, it's like a different way up living now. And thank you world, we always knew that we'd be free somehow. In harmony, show the world that we've got liberty. It's such a change for us to live so independently. Freedom you see, it's got a hard to get so jump for me. Just look about, go into yourself to check it out. Everybody be glad, you got the sun is shining just for us. Everybody wake up, do the morning into happiness. Oh. And the world is like a different way of living now. And thank you, world, those who let me be free somehow in harmony. The world we've got liberty It's such a change For us lips little in the identity Freedom you see It's got a heart and it's so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 The falling out of a hole in your brown over a core. They never said you